Alles blijkt opeens volgebouwd. Het heelal is veranderd in één architectonisch complex. Zonder begin of einde. Nergens is een levend wezen te zien. In de nacht na het bezoek had Quinten voor het eerst de droom die vanaf dat moment altijd weer zou terugkomen. Helemaal alleen, maar zonder een gevoel van eenzaamheid, dwaal ik door de grenzeloze reeks zalen zuilengangen, trappen, galerijen, portalen en gewelven die zich naar alle kanten uitstrekken, Door kelders die ook steeds zolders zijn of door daken die ook fundamenten vormen. De verkenning door het schemerende wereldgebouw vervult me met gelukzaligheid. Opeens sta ik voor een gesloten, dubbele deur van oerhout hout. Ruitvormig beslagen met ijzeren staven en vergrendeld met een zwaar verroest schuifhangslot. De dreigende aanblik van dit werktuig overweldigt me met angst en ontzetting. Het lijkt alsof de deur me aankijkt en op dat moment hoor ik een stem het midden van de wereld. Het midden van de wereld. Quinten? Quinten, wat is er? Ik kom eraan. Wat is er? Heb je een nachtmerrie gehad? Toen Sophia de slaapkamerdeur achter zich had gesloten... bleef Max verstard liggen. Hij wist... Dat dit het einde was. Het kon niet uitblijven dat er op een nacht zoiets zou gebeuren. Dat Quinten wakker werd en Sofia niet in haar eigen slaapkamer vond. Hier was het dan. Zij zou vanaf nu niet meer in zijn bed verschijnen. Hmm. Kom maar. Stil maar, kom maar. Weet je wat? Kom jij maar lekker bij mij in bed. Hé? Hmm. Jij hoeft niet meer bang te zijn. Hm? Nooit meer. Hoe moest het nu verder? De basis onder zijn verhouding met Sophia was weggeslagen... maar de taak die hij op zich had genomen bleef natuurlijk onveranderd. Het was uitgesloten dat hij zou vertrekken zolang Quinten in huis was. En dat kon nog wel tien jaar duren. Dan zou hij 52 zijn. Ik geloof dat je over Max in seksueel opzicht geen zorgen hoeft te maken. Hoe was eigenlijk de relatie tussen hem en Quinten? Hij mocht hem wel, maar hij hield niet van hem, zoals van Onno. Max en Quinten waren elkaar een beetje vreemd. Iets wat Max zelf overigens eerder als een opluchting voelde... want het leek hem toch te bewijzen dat zijn vrees... dat Ada van hem zwanger was geworden, ongegrond was. Hij nam Quinten een keer mee... toen in de sterrenwacht van Westerbork... twee nieuwe paraboolspiegels in gebruik werden genomen... en ze wandelden over het terrein... ...waarop zich bijna veertig jaar geleden zoveel verschrikkelijks had afgespeeld. Ben jij Joods, Ja. Mijn moeder is hier in de trein naar Auschwitz gestapt en nooit meer teruggekomen. En je vader? <laughs> nee, die niet. Maar die is ook al heel lang dood. Is allemaal goed verdwenen. Volgens mij kun je op een dag nog best goed zien... ...hier in de oorlog gebeurd is. Hoe bedoel je? Nou, nogal logisch. Je hebt me zelf verteld dat wij de sterren zien zoals ze vroeger waren. Dus op de sterren zien ze de aarde zoals die vroeger was. Dan zie je toch ook hoe jouw moeder hier in de trein gestapt is? Dat ik daar zelf nooit op gekomen ben. Vreemd, het beeld van doorgangskamp Westerbork raast dus nu... ...met de snelheid van het licht ergens door de ruimte... ...net als dat van Auschwitz met zijn rokende schoorstenen. In theorie zou het altijd ergens te zien moeten zijn. In het heelal, ik word er duizelig van. Quinten, wat bezielt wat, jou? Wat ben jij voor iemand? Ik vind het allemaal nogal wie dus. Zoals Max had verwacht kwam Sophia na die ene nacht niet meer bij hem. En na een paar weken celibaat knoopte hij een verhouding aan met een cicateresse op de sterrenwacht. Kijk eens, zei ik het niet. Het leven op groot rechteren bleef hoe dan ook hetzelfde. Quinte groeide op en werd steeds onbegrijpelijker voor zijn omgeving. Op het gymnasium bleef zijn belangstelling uitgaan naar zaken die daar niet werden onderwezen. Vrienden maakte hij er even min als op de lagere school. Zijn eigenlijke ontwikkeling vond buiten de school plaats. Zijn kennis haalde hij bij de medebewoners op het kasteel. Over architectuur, filosofie en religie tot aan het repareren van sloten. De architectonische droom van zijn burcht... zoals Quintin het labyrinthische droomgebouw noemde... bleef elke paar maanden terugkomen. Maar de gepanserde deur met het hangslot bij het midden van de wereld... vervulde hem niet meer met verschrikking zoals eerst. Geleidelijk begon hij zich af te vragen waar dat gebouw eigenlijk was. Het moest toch ergens staan... Wat zoek je toch, Kuku? Ach, niets bijzonders. <laughs> ik geloof daar niks van. Wat is eigenlijk het gebouw? Hoe kom je daar nou op? Uh, gewoon. Mijn god, hadden mijn studenten mij maar ooit zo'n goede vraag gesteld. Ja, wat is het gebouw? Het gebouw bestaat natuurlijk niet. Maar ik denk dat het Pantheon in Rome een goede tweede is. Kuku, jij wordt later vast en zeker architect. Wat de oude professor Kern natuurlijk niet kon weten... was dat Quintens belangstelling uitsluitend te maken had met zijn droom over de burcht. De vraag wat hij wilde worden was nog nooit bij hem opgekomen. Ook Onno wist rond deze tijd niet wat hij wilde worden. Hij dacht erover uit de politiek te stappen... die hem meer en meer met weerzin vervulde. Na een kabinetswijziging echter werd hij door zijn partij als minister van Defensie aangesteld. Tegen het eind van de formatie ontmoetten de hoofdrolspelers elkaar tijdens een boottocht op het IJsselmeer om voor eens en vooral de portefeuilles te verdelen. Het was de dag waarop Onno's hele geleefde leven aan stukken zou worden geslagen.